7 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Opluchting naar Griekse keus voor Europa. Oranje na EK-uitschakeling vanmiddag weer in Nederland. En moslimbroederschap claimt zegen in Egypte. In veel landen is opgelucht gereageerd op de verkiezingsuitslag in Griekenland. De conservatieve en pro-Europese partij Nieuwe Democratie... heeft de meeste stemmen gekregen van de Grieken.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 Directeur betaald voetbal Bert Oostveen noemde de afgang van het Nederlands elftal oranje onwaardig. Maar ook hij wilde niets zeggen over de positie van Van Marwijk. In de kranten wordt zijn vertrek vanochtend over het algemeen als onvermijdelijk beschouwd. Op straat in Nederland werd de uitschakeling van oranje gisteravond over het algemeen gelaten aanvaard. Alleen op het Jongbloedplein in Den Haag was het weer even onrustig.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 De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, gevolgd door Irak en Somalië. De missionair minister Schippers van VWS onderteekt vandaag een convenant over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg met onder andere zorgverzekeraars, aanbieders en patiëntenorganisaties. Melden bronnen aan de NOS. Kern van het convenant is dat patiënten meer in de thuisomgeving moeten worden behandeld. Het aantal bedden in instellingen wordt dan ook flink teruggebracht. Het akkoord is bedoeld om de groeiende kosten in de hand te houden. Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten stevige buien... met kans op onweer en windstoten. Vanmiddag droog, met af en toe zon. Het wordt 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Morgen droog en vrij zonnig, woensdag weer buien. AWB Verkeersinformatie. Het weer heeft nog weinig invloed op de spits. Er staat zo'n 40 kilometer file. En de meest opvallende staat op de A50. Arnhem richting Eindhoven. Tussen Renkum en het kroopert 7 kilometer.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Doet pijn hè vanochtend. Nou, we zijn bij u en praten u door de ochtend heen. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer. En ik ben verantwoordelijk, dus ik heb ook gefaald. Niet alleen spelers. Coach Bert van Marwijk doet dat ook. Steekt hand in eigen boezem. Straks meer over Oranje en de Deceptie. Eerst naar Griekenland. Want gisteren was uh, het voetbal even iets minder belangrijk in Griekenland. Uh, daar waren er verkiezingen en daar won de conservatieve partij, Nieuwe Democratie, die verkiezingen. Volgens de leider van die partij is dat goed nieuws voor de euro. Yes, uh, Absoluut. Voor de euro, voor Europe, voor stabiliteit. En dat was uh, Antonis Samaras. We gaan naar correspondent Connie Kees in Athene. Um, Connie, we hoorden Samaras, leider van de Nieuwe Democratie... Wat zegt het eh, dat de Grieken in grote meerderheid voor eh, Samaras hebben gestemd? Ja, het zegt natuurlijk zeker dat, dat de Grieken ja, voor de euro hebben gekozen. En dat ze ja, toch hebben laten zien dat ze pro-Europees zijn. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... ...omdat Radicaal Links toch ook behoorlijk groot is geworden. De tweede partij die is weer sinds de vorige verkiezingen van bijna 17 naar ruim 26% gestegen. Dus er bestaat ook een flinke oppositie. He, tegen de bezuinigingen met name. Mm. En ik denk dat dat kiezers uh, toch uh, voor uh, de conservatief hebben gekozen. Omdat ze ook een beetje onzeker en ongerust waren over de bedoeling van die linksradicale partij. He, die toch de boodschap een beetje uitstuurde dat er een eind moest komen aan dat memorandum zoals het hier wordt genoemd. He, het steunpakket dat is uh, afgesproken met de EU en het IMF. Maar koning, zijn de Grieken nou iets opgeschoten? Want de vorige verkiezingen, zes weken geleden... toen kwamen de partijen er daarna niet uit bij de coalitieonderhandelingen. Um, staan de sterren nu gunstiger? Nou, het wordt natuurlijk wel weer een uitdaging om uh, um een regering te vormen hier. Dat is hier nooit makkelijk. Uh, Adonis Samaras gaat het proberen. Uh, die krijgt vanmiddag waarschijnlijk al de opdracht van de president. Een logische, uh, ja, een logische partner is natuurlijk de PASOK. Die zich toch, uh, hè, de socialisten die zich hebben gehandhaafd. Uh, samen zouden dus ze 162 zetels hebben. Uh, en er is ook nog een mogelijkheid dat daar een derde partij uh, bij komt. De pro-Europese gematigd links. Uh, en die heeft ook wel ja, laten doorschemeren dat ze samenwerking willen in een coalitie-regering uh, wel op voorwaarden. Nou ja, dat zal de komende dagen uh, gaan blijken of die partijen het eens kunnen worden. En hoe zit dat uiteindelijk met het uitvoeren van de bezuinigingen... die afgesproken zijn met de EU en het IMF? Zal die nieuwe regering die er mogelijk komt... die bezuinigingen trouw uitvoeren, denk je? Nou ja, Adonis Samaras heeft wel gezegd... dat hij zich aan de afspraken zal houden. Maar ook hij wil wel onderhandelen met de Europese partners en het IMF... over die bezuinigingen. Er staat een pakket van 11,5 miljard bezuinigingen... dat de komende twee jaar nou ja, eigenlijk anderhalf jaar nu nog uh, zou moeten worden uitgevoerd uh, Samaras wil daar meer tijd voor hebben om die bezuinigingen uit te voeren, uh, dus ...nog twee jaar erbij uh, om, om Griekenland de kans te geven om, uh, om dat te doen. Verder uh, zegt hij ook, ja, er moet nu toch echt aandacht zijn voor groei. Uh, er moet geïnvesteerd worden in de Griekse economie die gestagneerd is. Uh, en uh, ja, hij zal uh, zo gauw er een regering is, zal hij uh, daarover gaan onderhandelen met de Trojka. Maar dan moet het dus eerst een regering zijn. Uh, Precies. Even naar de reacties van, die, van uh, Syriza, die radicaal-linkse partij. Want je gaf het net al aan, die heeft de verkiezingen weliswaar niet gewonnen... maar heeft wel flink gewonnen, is een stuk groter geworden. Ja. Hoe hebben die gereageerd? Nou, de, de, don, of, uh, Alexis Tsipras heeft al gezegd dat hij in de oppositie gaat... Uh, hij zal uh, zich blijven verzetten tegen deze bezuinigingen vooral. De harde bezuinigingen, zegt hij, die de Grieken hard hebben getroffen. En dat zal hij ook zeker uh, gaan doen. Uh, nou ja, verder is uh, wat er eigenlijk opmerkelijk is in deze verkiezingen... is dat uh, de Gouden Dageraad, de extreemrechtse of terwijl neonazistische partij... zich zo heeft gehandhaafd. Die is niet kleiner geworden. En dat de communisten behoorlijk hebben verloren. Die hebben eigenlijk de helft van hun aanhang zijn ze kwijtgeraakt... en die zijn waarschijnlijk naar Syrië naar Radicaal Links, overgelopen. Connie Keeser, vanuit Athene. Straks na half acht hoort u meer over Griekenland. De eerste reacties dan uit Den Haag. We praten ook met Adriaan Schout, Europa-kenner van Instituut Klingendaal. Het is 13 minuten over zeven. Oranje dan. Ze kunnen het vliegtuig weer naar huis nemen. Drie keer verloren. En dat betekent natuurlijk einde EK. Gisteren tegen Portugal... Begon het nog hoopvol. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart op! Ja! ja Hij zit er! Raphael van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. Het is een schot van net buiten het strafschopgebied. In de verre hoek. En al heel vroeg heeft Oranje in ieder geval dat steuntje in de rug dat het nodig heeft. Namelijk de voorsprong. Van Marmerk zegt uh, ga niet met je kont naar het 16 meter gebied. Want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Is het wel of geen buitenspel. En het is een doelpunt van Ronaldo. Volledig terecht. Dit is uh, de oefening gesproken, Want uh, er wordt veel gelopen op de bal van de voeten van Ronaldo. En dan gaat hij. Ronaldo Tik 2-1. Het is gedaan, we liggen eruit. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ja, die eerste 20 minuten. Dat lukte steeds nog wel. Daarna niet meer. Waarom niet? Heb je een idee? Uh, dat is ook aan de spelers van Oranje gisteren gevraagd. En dan uh, kijken ze je aan en dan uh, ja, weten ze het eigenlijk ook niet. Nou ja, weet je, het is een optelsom van factoren. Het elftal, uh, en dat is natuurlijk allemaal vanaf de, vanaf de zijkant bekeken... maar leek in elk geval niet fit. Waardoor het uh, een, een vliegende start nooit een vervolg kon geven. Uh, ja, dit elftal, dat vond ik wel mooi dat Van Marnack dat gisteren ook zei... Uh, was homogeen genoeg om prestaties te leveren. <laughs> Maar ja, dat gaf wel aan dat er uh, een paar scheurtjes in dat elftal zaten. En dat zag je ook. Dit was geen team. Dit was geen elftal. En dit is niet van alleen dit toernooi natuurlijk. Alleen nu vallen de resultaten tegen. Maar dat, uh, dat toernooi in, uh, in Zuid-Afrika, waar we vice-wereldkampioen werden... ook daar vertonen het spel barsjes. Alleen maskeerde toen de resultaten nog het een en ander. Nu zijn er geen resultaten. valt ook nog eens een keertje het, uh, het vertrouwen weg. Ja, en dan staan, uh, staan de heren toch met de billen bloot. En zie je gewoon dat dit elftal... en dat heb ik van de week geloof ik ook... Zeggen jullie gezegd, niet goed genoeg is? Nee, nee dat is hard, maar dat, dat, is, dat is dan maar de waarheid. Hè? Uh, ja. dat, uh, ja. Is er ook iets met het elftal aan de hand um, in de relaties onderling? Want ik, ik hoorde van de wiel zeggen: er is iets tussen mij en het team niet goed. Ik, ik ben niet op mijn kwaliteiten gebruikt, stond vaak vrij, maar kreeg de bal niet. Uh, Robben heeft ook iets gezegd: er speelt wel wat intern, maar dat houden we voor ons. Ja. Wat zou dat dan kunnen zijn? Is dat geruzie onderling? Nou, kampjes. Uh, ik denk dat, uh, dat men ten onder gegaan is aan, uh, aan interne strijden. Uh, van Bommel was gisteren eigenlijk ook nog wel uh, redelijk duidelijk... toen hij zei, ik ben hier gekomen om Europees kampioen te worden. Waarbij hij eigenlijk zegt dat anderen zich misschien niet helemaal hebben gegeven. Niet het maximale eruit hebben gehaald. Uh, we hebben natuurlijk al eens eerder in, uh, in, in dit EK, het is een korte periode... maar is ons toch ook al eens opgevallen dat bijvoorbeeld Robbie van Persie... zich erg buiten de groep zette. Mm -hmm. Dat hij daar Ibrahim Aflaai in mee... Nam. nou Misschien dat daar nog iemand achteraan liep. Uh, dan heb je een, een, een kampje dat heel graag met Huntelaar wilde spelen. Nou, dan kun je ongeveer wel invullen wie, daar, uh, wie daarin zit. Ja, en Gregory van de Wiel zal zich misschien wel heel eenzaam hebben gevoeld, want totaal niet in vorm. Ja, en, en, en bepaalde spelers hebben natuurlijk gedacht, als we hem de bal geven, zijn we hem weer kwijt. Ja. Nou ja, dat heeft Van Marwijk niet tot een geheel kunnen maken. En ik denk ook dat een onmogelijke opgave was voor, uh, voor de bondscoach, omdat de verschillen te groot waren. En uiteindelijk, uh, Lara, gaat het er gewoon om wie is het mannetje, wie is de baas en wie deelt de lakens uit. Ja En, en, en dit elftal heeft niet meer kunnen schikken. Van Marwijk was dan misschien niet meer de baas. Uh, hoe gaat het met hem verder? Want drie keer verliezen op een EK, dat kon wel eens een nekslag zijn. Ja, aan de andere kant zal hij ook denken... ja, wat is de, de toekomst van het Nederlands elftal? Um, met welke spelers kan ik verder? Wat is de aanwas die er nog aankomt? En hoe denkt de KVB erover? Heeft de KVB er nog voldoende vertrouwen in? Bert van Oost, de directeur, heeft gisteren een evaluatiemoment aangekondigd. Nou, daarin zal het, zal het best hard tegen hart gaan. Ik kan me zo voorstellen dat Bert van Marwijk het wel mooi vindt... na deze periode, weliswaar zijn contract verlengt. Maar met een groot gedeelte van deze groep moet je verder. En dat zijn juiste spelers waar wij net een beetje uh, filosoferend van denken. Ja, dat zijn de mannetjes die recht tegenover elkaar staan. En is hij dan in staat om daar, ja. een, uh, om daar een team van te maken? En dat zal die uh, bedoel, hij zal er echt gisteravond niet over hebben nagedacht. Maar vanaf vannacht in dat vliegtuig terug naar, uh, naar Krakau. Zal, uh, zal de machine zijn gaan draaien. En dat, uh, ja, uiteindelijk komt hij tot de conclusie. Ik denk dat wij afscheid gaan nemen van. Uh, of dat Bert van Marwijk afscheid gaat nemen van Oranje. Dat okay, die ja. de hele zaak voor is. En ja. eigenlijk zeg je ook, Ronald: er moet iemand voor die groep komen te staan. die die jongens kan beteugelen. Ja, het respect was er altijd wel voor, voor Van Marwijk. Maar blijkbaar niet meer voor zijn denkwijze en ook niet voor zijn speelwijze. En dan moet iemand staan die boven de partijen staat. En inderdaad, jongetjes die bij hun clubs grote mannen zijn. Bij Oranje weer gewoon op, op Oranje voetballsloffen krijgt. Met beide beentjes op de grond. En dat is, dat is Van Marwijk blijkbaar niet meer gelukt. En misschien moet er wel heel hard tegen spelers gezegd worden: het is zo en anders kom je maar niet meer. Um, kijk, weet je, een deel van deze groep kan nog verder. We gaan afscheid nemen van. Uh, Matthijsen naar, ik denk, Van Bommel. Uh, waarschijnlijk toch ook wel zijn uh, laatste wedstrijd gespeeld. Maar met de rest zou je nog wel, als je qua leeftijd kijkt, door kunnen. Dirk Kuijt, maar dat is niet zo'n opgever. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. De rest blijft. En eigenlijk met die drie, ja, noem ik niet, de, de, de, de, de mensen die het meest dominant zijn binnen zo'n groep. Ronald, we gaan hier nog vaak uh, over praten, vermoed ik. Ronald van der Gier, <laughs> dank je voor nu. Oké. Okay. Ja, teleurstelling overal, ook na afloop. Vooral na afloop bij de Oranje-fans in Garkov. Al voelden veel supporters ook wel dat het er eigenlijk niet in zat tegen Portugal. Tim de Wit ving ze op naar de wedstrijd. En dan is het afgelopen. Veel fans blijven nog in het vak. Ze willen toch de spelers wel bedanken. Ik zie Ron Vlaar in zijn handen klappen. Wesley Sneijder ook. glaas Huntelaar. Aan de steun vanavond in het stadion heeft het niet gelegen. Er waren toch weer zo'n 10.000 fans, maar het mocht allemaal niet baten. Het zat er echt niet in, niet, totaal niet. Heb je nog wel een beetje geloof gehad toen na die 1-0? Ja, toch wel, heel even, maar ja, helaas, over twee jaar weer, zien we elkaar in Brazilië. Maar je er kapot van? Of? Nee, als, nee, ze hebben het niet verdiend, op deze manier niet. Nou, ik loop met de fans mee naar buiten, de trappen stromen leeg, de Nederlanders verlaten voor de derde en laatste keer... Het stadion in Gakov. Na de eerste goal dacht ik dat het nog wat kon worden. Maar uh, aan je nee. stem te horen heb je er wel je best gedaan. Ja zeker, maar het vloeide weg. En, uh, nee, het zat er echt niet in. Echt niet. 0,3 wedstrijden, ik kan het niet geloven. Ik had gehoopt op een wonder, daar hebben wij ook alles aan gedaan. en uh, Het hele stadion was oranje, maar het is echt niet gewerkt. Ben je echt teleurgesteld vanavond hoe ze speelden? Nou, op zich was uh, het was beter dan tegen Duitsland, denk ik. Uh, ze begonnen heel goed. Maar Ronaldo was zo weergaloos. Het is uh, aan alles te zien en het combinatievoetbal bij Portugal was zo goed. Wat een prachtige, echt aanvallende opstelling hè? waar het hele land ongeveer om gevraagd had. Iets te aanvallend. Verdedigen zijn ze vergeten. Daar ik... ging het mis. Denk ik wel, ja. Ik vond alleen Gregory van der Wiel heel erg slecht spelen. En, uh... ja, die stond op Ronaldo natuurlijk. Ja, maar goed. Dan, dan... Het, hij was niet alleen tegen Ronaldo slecht, maar ook in de passing. Ik moet zeggen, ik heb de rest van de wedstrijd nog Huntelaar, nog Van Persie eigenlijk een bal goed zien aannemen. En volgens mij, het, het team als geheel had ook gewoon weer problemen, helaas. Maar het zijn prachtige spelers stuk voor stuk, maar als geheel stond het gewoon niet. Niet nu en niet deze hele week. Als Je dat het vergelijkt met uh, landen als Polen, Oekraïne, maar ook Denemarken, die gewoon een vuur op passie speelden. En dat miste je gewoon in het hele team, gewoon vanaf het begin af aan? dit niet leuk natuurlijk. Nee. Geeft een hoop geld uit en uh, verliest drie keer. Ook daarom wel teleurgesteld, al die oranje fans die helemaal hier naartoe zijn gekomen? Ja, daar ben ik wel teleurgesteld om. We komen hoeveel mensen man mee, 15.000 man mee. En dan komt er zo weinig uit. In plaats van in drie dagen gaan we naar twee dagen naar huis rijden. Want uh, nu heel snel naar huis. Ja, ja, oh, je gaat met de auto naar huis nog? Ja, we gaan nu op naar, de, naar de camping terug. Snel de spullen pakken. Alles is al gepakt. En um, om zes uur gaan we rijden. Weet je wat, we hebben het er gewoon niet meer over. <laughs> nou ja, misschien straks nog. Um, eerst naar Egypte. Egypte na Mubarak. Wie wordt een jaar na de revolutie de nieuwe president? Straks meer. Is de verkeersinformatie, Arnold Broekhuis. 37 kilometer file in ons land, valt nog erg mee. Ik denk dat het wat later druk wordt. Er staan twee files die opvallen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... voor de knoop in Draasdorp, 7 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven... voor de knoop in het Valburg, voorlopig 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Behalve in Griekenland waren er ook verkiezingen gisteren in Frankrijk. De uitslag was gunstig voor de Franse president Hollande. De tweede ronde van de parlementsverkiezingen behaalde zijn partij, Socialisten een ruime meerderheid in het parlement. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ronde linkse meerderheid voor president Hollande. Dat moet een opluchting voor hem zijn. Ja, het is een historische overwinning voor de PS. De laatste keer dat men in de assemblée een meerderheid haalde en ook nog eens een president had, dat was in 1981 onder François Mitterrand. Premier Ero zei gisteravond dat vanaf nu het eigenlijke werk begint: de plan om de werkloosheid terug te dringen, de begroting op orde te brengen en om de groei aan te jagen. Toute energie, toutes les intelligences seront mobilisées pour rétablir nos comptes publics, retrouver la croissance, faire reculer le Rendre à notre industrie son dynamisme. C'est dans le rassemblement et la contribution de tous que nous puiserons nos forces. Ja, premier Arrow die zei dat de kracht van deze regering rust op de bijdrage van alle Fransen. Kijk. Links beschikt nu dus over meerderheden op zo'n beetje alle plekken die er te doen hier in Frankrijk. De Assemblée, het Élysée, de Senaat. En even leek het erop dat de PS zelfs een drie-vijfde meerderheid zou gaan halen. Wat ze in staat zou brengen om de grondwet aan te kunnen passen. Dat is net niet gelukt, maar Hollande kan opgelucht ademhalen. Hij heeft de meerderheid gekregen waar hij om vroeg. Nou en dus, je zei het al, kan hij zijn agenda gaan uitvoeren? Wat gaat hij dan als eerste doen, Hollande? Nou ja, als die nieuwe assemblee eenmaal geïnstalleerd is, dan kan hij inderdaad beginnen met de uitvoering van wat hij zijn kiezers beloofd heeft. Bijvoorbeeld het plan om 60.000 nieuwe ambtenaren aan te stellen in het onderwijs. Uh, het geeft hem ook meer armslag richting de Europese Unie. Hij kan volgende week naar Brussel gaan, hè, naar die EU-top... en zeggen dat hij definitief spreekt voor alle Franse kiezers. Uh, althans, de Franse kiezers die op hem hebben gestemd, een meerderheid. Afgelopen weekend is bekend geworden wat de inzet van Hollande wordt bij die besprekingen. Hij gaat pleiten voor het vrijmaken van zo'n 120 miljard euro... om de groei in Europa aan te jagen. Nou, Al dit soort plannen krijgen zeggingskracht, omdat hij weet dat het Franse parlement hem volmondig zal steunen. Je vroeg wat de president nu als eerste gaat doen. Nou ja, de buitenlandse politiek blijft zijn agenda voorlopig domineren. Later vandaag vliegt hij naar Los Cabos in Mexico om daar de G20-vergadering bij te gaan wonen. Ja, goed, nog even een, een, een uh, Frans dingetje, want de ministers uh, van Hollande die kunnen ook meedingen. En dat deden ja. ze ook naar een zetel in het parlement. Dat is altijd uh, pikant. Hoe hebben zij het gedaan? Nou ja, alle ministers die meededen, want het is nog pikanter Marcel... hebben hun zetel behouden, want die premier Ero had gezegd... iedere minister die zijn zetel verliest... die raakt ook meteen zijn baan als minister kwijt. Mm. Nou, Hij hoeft niet op zoek te gaan naar nieuwe ministers... want ze zijn allemaal gekozen in hun kiesdistrict. En toch was het niet voor alle PS'ers gisteravond een succes. Ségolène Royal, we hebben het er vaker over gehad, heeft het niet gered. Ze deed mee in het plaatsje La Rochelle... Maar dat deed ook een andere PSM mee. Die heeft gewonnen en niet Ségolène Royal. Een pijnlijke nederlaag voor de vroegere partner van François Hollande. Ooit nog zelf presidentskandidaat. Te meer omdat de huidige vriendin van Hollande haar tegenstander heeft gesteund. Ze was heel bitter. Kwam meteen met een verklaring waarin ze sprak over verraad. En opvallend was dat die verklaring om tien voor acht kwam. Dus tien minuten voordat de uitslag bekend zou worden gemaakt. Toont een beetje aan de woede Frustratie bij de vrouw die de afgelopen jaren ja, zo'n beetje alle verkiezingen verloren heeft eh, waaraan ze meedeed. Onlinker Linker vanuit Parijs over de Franse parlementsverkiezingen de tweede ronde gisteren. Dan naar Egypte voor de presidentsverkiezingen. Daar claimt de moslimbroederschap de overwinning. Een kandidaat, Mohamed Moussi, zou ruim 52 procent van de stemmen hebben gekregen. Maar zijn tegenstander, Ahmed Shafiq, zegt dat het nog te vroeg is om een winnaar aan te wijzen. Wij gaan naar correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Jij kijkt vanuit je balkon uit op het uh, Tagierplein. Uh, ja. is, is, zijn daar überhaupt nog mensen of... Ja, er staan wel een paar honderd mensen. En er rijden ook auto's toeterend rond. Maar ik vraag me echt af voor wie ze aan het toeteren zijn. Want het zijn er zoveelste verkiezingen die je vandaag voorbij hoort komen. Maar deze zijn wel heel erg spannend. Want de moslimbroeders, de kandidaat daarvan, die hebben gezegd wij hebben gewonnen. En dat moet je wel serieus nemen. Want de vorige keren hadden zij hun voorspelling ook heel erg precies. Dus dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Maar er is één heel belangrijk televisiestation dat zegt. Ja, die andere kandidaat, Ahmed Shafiq. Kandidaat van het oude regime. Die ligt net iets voor. En waarom je dat serieus moet nemen. Is omdat dat station erom bekend staat. Dat ze eigenlijk de oppositie steunen. Hè? Dus dat ze meer voor de moslimbroeders zijn. Dus het is echt op dit moment heel erg spannend. En het zou mij niet verbazen. Als we echt nog een paar dagen moeten gaan wachten. Totdat de officiële uitslag. Binnen zijn. Nou, in ieder geval nog maar een slag om de arm, Sander. Hoe zijn de verkiezingen ja. eigenlijk verlopen? Is het allemaal eerlijk gegaan? Nee, uh, dat zal ook niet zo heel snel gebeuren in Egypte. En zelfs die uh, beperkte hoeveelheid verkiezingsstembureaus uh, die ik ben... Afgelopen de afgelopen twee dagen hoorde ik de verhalen van de onregelmatigheden. Uh, er zijn ook officiële berichten binnengekomen, mensen die er dat bijhouden. Echte waarnemers zijn er niet, maar goed, uh, je hoort ze wel van beide kanten. Dat kun je dan in positieve zin weer aanvoeren. Dus als er gefraudeerd is, dan is dat door beide kandidaten uh, gebeurd. Maar dat maakt het natuurlijk nog wat ingewikkelder, want... Al zou er een officiële uitslag komen over een paar dagen, dan zal die waarschijnlijk voor de rechter worden aangevochten door de beide kandidaten. Ja, en er is natuurlijk nog iets opmerkelijks gebeurd. Het leger heeft voor het weekend de macht grotendeels naar zich toe getrokken. Het parlement is ja. ontbonden. Wat gaat dat allemaal betekenen, Sam? Dat betekent dat wie het ook gaat winnen, wie het ook uiteindelijk wordt, Morsi of Shafiq, dat die. Ten eerste met een hele kleine meerderheid gewonnen heeft, dat weet je nu al zeker. Het ligt zo dicht bij elkaar. Maar ten tweede dat hij dus bij uh, een, het leger eigenlijk te raden moet gaan wat zijn macht nou precies wordt. Het leger heeft gezegd, wij gaan een nieuwe grondwet schrijven waarin uh, de macht van de president geregeld wordt. Het parlement zou dat eigenlijk moeten doen, zou je misschien zeggen. Maar ja, dat parlement dat is nu juist een paar dagen geleden naar huis gestuurd. Dus ook al is er een nieuwe president, ook al is dat duidelijk... dan nog is niet duidelijk wat nou precies de machten zijn voor de rest in Egypte. En dat ja, is toch wel de grote schaduw die deel, boven deze vrije verkiezingen hangt. Hè. Het is de eerste keer in tientallen jaren dat de Egyptenaren in vrijheid hun president gekozen hebben. Maar de revolutie is uh, nog niet voorbij, er is nog heel veel te regelen. Ja, Sander, je zei net, er staan wel wat mensen op het Tahirplein. Al is niet duidelijk voor ja. wie ze zijn. Wat, wat wordt nou de komende dagen verwacht? Grote verdeeldheid en mh, protesten? Misschien ongeregeldheden ook nog wel? Ja, dat hangt helemaal vanaf wie er uiteindelijk gaat winnen. Kijk, op het moment dat uh, Morsi inderdaad gewonnen blijkt te hebben, de kandidaat van de moslimbroeders... dan gaat hij het gevecht aan met het leger, over de machten. De leger, het leger moet de macht afstaan, er moet een nieuw parlement gekozen worden. Dan wordt het op dat niveau een, een conflict. Op het moment dat Shafiq gewonnen blijkt te hebben... dan zul je meer mensen op het plein zien. Dan wordt het een conflict wat op straat wordt uitgevochten. Uh, ik denk dat heel veel mensen, Egyptenaren... en ik zal zo de straat voor je opgaan en een reportage maken... maar ik denk dat heel veel Egyptenaren wakker zijn geworden vandaag... en zich achter de oren krabben en zeggen... We hebben gisteren gestemd, maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat het betekent. Sander van Noren vanuit CAIRO en we wachten op je reportage. Zien we naar uit. Sander, dankjewel. je wel. Beoordeling Evert van de Kamp. Goeiedag, Anne de Vries van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, wat voor schade gaat het? Een brand.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 De overwinning is iets minder Europees te noemen. Hollande heeft plannen voor het bestrijden van de crisis... die haak staan op wat de Europese Commissie wil. Ze wil miljarden investeren om de economie te stimuleren... in plaats van fors bezuinigen. Oranje, land vanmiddag op Schiphol. Het Nederlands elftal verloor gisteren de wedstrijd tegen Portugal... en daarmee is het EK 2012 voor Oranje ten einde kvb directeur Bert van Oostveen heeft na afloop van de wedstrijd direct een gesprek gehad met bondscoach Bert van Marwijk. En kranten beschouwen de positie van de bondscoach als onhoudbaar. Na de met 2-1 verloren wedstrijd is het in Den Haag nog onrustig geweest. Op en rond het Jongbloedplein hadden tientallen mensen het vooral op de politie gemunt. Er is gegooid met, uh, met glas en met uh, vuurwerk naar uh, de paarden en de collega's die daarop uh, daar zaten. Ze waren ook bezig om uh, de oranje vlaggetjes die ze waarschijnlijk... Uh, naar beneden gehaald hebben vanwege de, de uitschakeling van het Nederlands Elftal... om die over het wegdek te spannen... zodat daar uh, de ruiters van de, de paarden last van zouden hebben. Kort na middernacht greep de ME in en werd het rustig. Negen mensen zijn aangehouden vanwege ordeverstoringen. Dan Egypte, hoorde net al van Sander van Hoorn. De moslimbroederschap zegt dat zijn kandidaat de presidentsverkiezing in Egypte heeft gewonnen. Mohamed Mossi zou 52% van de stemmen hebben gehaald tegen 48% voor zijn rivaal Ahmed Shafiq. Die premier was onder Mubarak. Het kamp van Shafiq zei vanochtend dat juist Shafiq weer aan de winnende hand is.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 Burgers van de belegerde steden in Syrië moeten geëvacueerd kunnen worden, dat eisen VN-waarnemers. Vooral in Homs is de nood hoog, zegt de Noorse generaal die de missie leidt. De waarnemers hebben de afgelopen week geprobeerd om zo'n duizend vrouwen, kinderen, ouderen en zieken uit Homs te evacueren. Maar de regeringstroepen en de opstandelingen weigeren te stoppen met vechten. Gisteren werd de VN-waarnemersmissie stilgelegd omdat de situatie te onveilig is. En in een Zweedse dierentuin is een verzorgster omgekomen. Ze is aangevallen door wolven. De vrouw was in haar eentje het verblijf van de dieren binnengegaan. Collega's konden geen contact krijgen met de vrouw en ze vonden uiteindelijk haar lichaam, vertelt de directeur van de dierentuin. persoon had daarin Nog in in Volgens de directeur van de dierentuin zijn de wolven normaal niet agressief. En bezoekers mogen ook op het wolventerrein komen, normaal gesproken. Maar er zijn geen ooggetuigen. Dus voorlopig blijft onduidelijk wat daar is gebeurd. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend trekken zware buien over het land. en is er vooral in het zuiden en oosten kans op onweer en windstoten. Op sommige plekken zou de neerslagintensiteit problemen kunnen veroorzaken. De buien verplaatsen zich snel en hebben zich aan het einde van de ochtend alweer het land uitgewerkt. Vanmiddag draait de overwegend wind naar het westen tot noordwesten. en voert koele zeelucht aan.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 AWB nou, verkeersinformatie 70 kilometer file in ons land. Valt nog erg mee met de drukte in de ochtendspits. Opmerkelijke files op de A4, Den Haag-Amsterdam. Daar blokkeert bij het ringvaat een auto de rechte rijstrook. Er staat 2 kilometer file achter. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat tussen Beverwijk en het Knoop het Raansdorp, 7 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Eindhoven, tussen Heteren en het Knoop het Valburg 3 kilometer.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 Otto Workforce, marktleider in internationale arbeidsbemiddeling, is lid van de ABU. pa! Ik ruik gewoon stront! Koen je stront! E.ON staat dicht bij haar zakelijke klanten. Jongens, kijk allemaal even onder je bureau naar je schoenen. Daar zijn onze klanten heel blij mee. Dit is echt vies. En onze Frans duidelijk iets minder. Maar ja, Frans, zover moet je gaan voor een enthousiaste klant. E.ON levert niet alleen energie aan bedrijven, maar steekt vooral veel energie in de zakelijke relatie. Met E.ON kunt u zaken doen. Heep. Nationale Ballet presenteert Bill en Mr. B. Met werken van George Balanchine en William Forsyth. De twee grote dansvernieuwers van de 20e eeuw. Vanaf 23 juni in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl. Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash zakendoen. 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl, doorklikken naar de sport... en alles wat u nog niet wist over de uitschakeling van Oranje... leest u, ziet u of hoort u daar. Ja, dat geldt ook voor de verkiezingen in Griekenland. Ook daarover kunt u meer lezen op NOS.nl. Um, Pro-Europese partijen hebben nipt gewonnen van de anti-Europese. Dat is goed nieuws voor de euro, zegt winnaar Antonis Samaras... van de Conservatieve Nieuwe Democratie. Politiek verslaggever Peter Blok in Den Haag. Peter, is dat eigenlijk wel zo? Want hoe wordt er bijvoorbeeld in Den Haag gereageerd... op de Griekse verkiezingsuitslag? Nou, ze willen vooral niet te vroeg juichen. Premier Rutte en minister de jager van financiën. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Want met deze verkiezingsuitslag zijn de enorme problemen... in Griekenland nog lang niet opgelost. Maar ja, natuurlijk zijn ze ook wel opgelucht. Want het had natuurlijk allemaal veel slechter kunnen aflopen. In een totale chaos, met heel veel europaniek. Met nog meer problemen in Spanje. En met Grieken die zich niet meer aan de afspraken willen houden. Ja, daar was minister De Jager vorige week... vlak voor de Griekse verkiezingen nog bang voor. Dat Griekenland en de Grieken zich...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 ontwikkelingen in Athene nu af en ook voor een nieuwe Griekse regering is er slechts één alternatief, de economie streng hervormen en de Griekse begroting op orde brengen. Met minder kunnen wij geen genoegen nemen. Alleen uh, dit zal de Griekse bevolking op lange termijn een betere toekomst geven. Er zijn geen makkelijke oplossingen. Aldus minister De Jager. Goed, maar Peter, ook die, uh, de winnaar Samaras heeft al gezegd... ja, we gaan toch wel weer eens opnieuw kijken hoe we dat moeten doen, het bezuinigen. En de Grieken wachten misschien ook wel op een signaal uit Europa. Hij zit er bij de jager helemaal niets van toegeven bij? Uh, op dit moment uh, slaat hij de deur inderdaad uh, dicht voor welke tegemoetkoming uh, dan ook. Hij heeft natuurlijk ook zijn lesje wel geleerd met die Grieken. Hij is altijd uh, zeer streng geweest voor de Grieken en dat zal hij blijven. Want als je nu in alle euforie de touwtjes weer laat vieren... dan wordt het probleem alleen nog maar groter. Nederland wil streng zijn voor alle landen in Europa... die zich niet aan de begrotingsregels houden. En houdt dat dan ook stug vol. Maar ja, de Duitse minister Westerwelle die heeft de Grieken al een worst voorgehouden. Zo kunnen ze meer tijd krijgen en misschien een lagere rente en een langere looptijd. Ja, en als de Duitsers iets zeggen, dan zeggen wij het vaak ook. Maar meestal ietsje later. Peter Blok vanuit Den Haag. Het is 12 minuten over half acht. Wij gaan weer terug naar het voetbal, naar het verdriet van Nederland. We gaan naar Tim de Wit, die is op de Oranje Camping in Garkov. Na de uitschakeling van Oranje zal deze camping ja, uiteraard opgebroken worden. Tim, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ik kan mij voorstellen dat er een wat uh, katerig gevoel heerst op de camping. Ja, ja absoluut. Ja. Toch wel grote teleurstellingen bij, bij de meeste fans... Met name veel kritiek op de instelling van de spelers heb ik gehoord van veel mensen. Uh, en daarna zeggen veel supporters natuurlijk ook, ja, wij komen voor uh, nou, toch behoorlijke afstand uh, helemaal naar het oosten van de Oekraïne gereisd. En dan moeten we drie van zulke dramatische wedstrijden aanschouwen. Dus nou ja, daar is wel heel veel teleurstelling over. Maar aan de andere kant hoor ik ook wel veel enthousiasme over het land Oekraïne. Want ja, weinigen wisten eigenlijk wat ze hier natuurlijk van moesten verwachten. Maar ik denk uh, als het daarom gaat, ook over de stad Garkov, zullen velen wel met een goed gevoel toch nog... ...naar huis gaan. Maar Tim, ja, gaan ze dan ook allemaal vandaag naar huis? Halen ze de tent al neer of, of blijven ze nog een paar dagen? Nee, nee, nee. Vandaag is echt de allerlaatste dag. Er hebben zo'n duizend mensen op de camping nog geslapen. Er gaan straks drie vluchten vol oranje fans terug naar Nederland. En er gaan ook nog een, nou, een paar honderd, geloof ik, met eigen vervoer terug. Dus ja, iedereen is nu druk aan het inpakken. Langzaam gaan inderdaad de tentjes naar beneden, de koffers dicht. En morgen is dus echt al het oranje verdwenen uit Garkov... En willen ze nog wel met je praten, Tim, of hebben ze het er liever niet meer over? Ja, nou, ik moest even zoeken inderdaad naar iemand die nog eventjes met me wilt praten. Ik sta nu naast uh, Jeroen van Rosmalen, die uit Rosmalen komt overigens. Uh, uh, ja, Jeroen, hoe groot is bij jou de teleurstelling? Nou, ja, die ligt er niet om. Die, die ligt. Nee, die ligt er niet om. Die is behoorlijk. Ja, waar, waar ben je nou echt zo teleurgesteld over? Ja, gewoon het afgelopen is. Verder niet. Ik uh, kan niet iemand iets kwalijk nemen, zeker niet. Alleen. Ja, je kent naar huis, het is over. Klaar. Dat is jammer. Ja, ik hoor dat je je stem nog be nou ja, behoorlijk kwijt bent. Dus je hebt nog wel hard geschreeuwd in de hoop dat het er gisteren toch nog in zat? Nou, tijdens was het niet zo, maar meer met Oekraïners In Garkov, de hele dag door. Alleen in het stadion was het op. Ja, en nu naar huis? Ja, nu naar huis. Ja, ja, ja. en met Jeroen dus nog, nog duizend anderen hier vanaf de camping. Allemaal weer richting Nederland en ja, langzaam maar weer toeleven naar het volgende voetbalfeest... Ja, er zit niks anders op, Tim. Dankjewel. Ja. En ook jij een goede reis uh, naar huis. Net als ook trouwens, de oranje spelers die vertrekken weer. Ganna oh, Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. wil jij er nog wel over praten? Nou, uh, dolgraag zeg. Ja, nou, vanuit. Zeg de directeur. <lacht> enige depressiviteit. In de studio, uh, ja, want het, het zakt hier ja. langs in. Oké. Okay. Nou, praat ons eroverheen. De directeur van, uh, uh, van de KVB, Bert van Oostveen, uh, betaalt uh, voetbal, gaat zelf ja. onderzoek leiden naar de oorzaak ja. van dat slechte EK. Dat klinkt heel dreigend. Is het ja. dat ook? Het is wel een beetje bijzonder dat hij dat meteen zo zegt. Ga zelf onderzoek leiden. Hè. Dat doet ook zo vermoeden dat er van alles uh, onderzocht moet worden. Het ja. is het slechtste resultaat op een eindtoernooi uh, ooit. We zijn natuurlijk ook wel eens niet gekwalificeerd voor eindtoernooien... maar dat zijn we bijna niet meer gewend. Het is uh, heel moeizaam gegaan. En ik denk wat hij met name bedoelt... Uh, hoe kan het nou, los van dat je gewoon wedstrijden kan verliezen met sport... maar de uitstraling van het elftal, de blijkbaar interne strubbelingen... waar ook gisteren zo mondjesmaat wat kleine dingen over naar buiten kwamen... en eigenlijk ja, de totaal roemloze manier waarop Oranje zich gepresenteerd heeft. Ik denk dat dat eigenlijk nog grotere schade is voor het Nederlands voetbal... dan het verliezen van een paar sportwedstrijden. Want, ach, dat is nou eenmaal het risico van deelnemen. Maar de manier waarop Nederland zich gepresenteerd heeft... in alle facetten van dit toernooi, dat is echt Nederland onwaardig geweest. Ja, de kranten, een paar kranten hebben hem vanochtend al afgeschreven. De coach van Marwijk, ja. van mij, die kan gewoon niet blijven... is een beetje de teneur vanochtend. Wat is jouw mening daarover, Tom? Want nou, ik... um, we hadden het net al even met Ronald over. Ronald van der Gier geeft aan: van, ja, misschien gaat hij zelf wel stoppen. Heeft hij er geen zin meer in? Omdat het met deze groep niet kan. Nou ja, ik deel dat in die zin dat ik op zich vind dat een bondscoach niet op basis van één slechte eindtoernooi zomaar even afgeserveerd moet worden nadat hij drie jaar fantastische resultaten met Nederland geboekt heeft. Dus in die, op dat moment zeg ik nee, maar als je kijkt met wie hij dan verder moet en uh, hoe juist het vertrouwen van die spelers in hem is, spelers die afgelopen twee tot drie jaar te horen hebben gegeven, je kan aardig mee, maar als het er echt op aankomt, uh, kom jij er niet in en juist met die groep spelers moet hij nu verder en het is zeer de vraag of de, hij de aangewezen Man is, ...om dat met die mensen te doen. En in dat opzicht, zeg ik, zou het wel eens heel verstandig kunnen zijn... ...om een echt nieuwe, nieuwe weg in te slaan. Werd uh, van Marwijk verdient het zeker... ...om op een hele fatsoenlijke en normale manier... ...daar met de, de bond over te praten. Zijn eigen keuze als eerste te kunnen bepalen. En pas daarna is wat mij betreft de bond aanzet. En ik kan me voorstellen, zo zit sport in elkaar... ...dat je zo teleurgesteld bent. Hij heeft uh, zijn manier van werken, alles in de waagschaal gesteld... ...om een goed resultaat te boeken. Dat is niet gelukt. En zoals een sportman zelf dan soms, uh, wat dat betreft kan opstappen, kan ook een coachje doen. Het zou mij niet verbazen, maar ik vind het ook goed om daar even een paar dagen wat dat betreft rust over te laten en ook niet netjes. En het verdien, hij verdient het ook absoluut niet naar wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft, maar in deze fase van het toernooi en in deze voorbereiding heeft ook de bondscoach wel gefaald. Dat mogen we wel gewoon constateren. Ja. En die hele uitstraling, kun je dat dan nog wel weer van hem verwachten en van dit team verwachten? Want de meesten gaan gewoon door, die zijn nog helemaal niet te oud. En nee, die zijn niet te oud, maar het zal toch duidelijk moeten zijn dat je niet met, met allerlei prima donna's een elftal kunt vormen. Er zullen echt keuzes gemaakt moeten worden. Gisteren zag je weer een hele ongelukkige snijder op de linkerflank. Je ja. zag dat Van Persie totaal niet gelukkig was. En je moet keuzes gaan maken met wie je echt verder wil, waar je je geld op zet en alles binnen boord houden. De kolen en de geitsparen, zoals het heet, dat is nu geprobeerd en dat is voor de zoveelste keer in de historie van het Nederlands voetbal mislukt. Want daar moeten we echt eens wat van leren. Er moeten besluiten worden genomen en soms misschien een technisch iets minder vaardige. Maar wel elftal behoeftige spelers, zeg maar, worden opgesteld. En dat zal een leuke puzzel worden voor wie het ook gaat doen. Want ik geloof dat we over twee maanden alweer een gaan ja, spelen. Ja. ja. ja. Dus nou, er dan, is nog haast geboden. Ook. Ja, dan praten we weer verder daarover. Ja, dan wel. houden we snel mee op. We gaan ja. ze de tijd gunnen <laughs> Tot morgen. Nou, straks praten we verder over de opluchting naar de Griekse verkiezingen. Uh, is het een grote meevaller voor Europa? Of valt het toch tegen? Straks meer. Eerst uh, verkeersinformatie aan het boekhuis. Nou, 110 kilometer file in ons land. Het meest opmerkelijke staan op de AV. Vier Den haag Amsterdam tussen Zoeterwouder Rijndijk en Veen 6 en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en het Kroopitraad vooralsnog 7 kilometer de Radio 1 Sportzomerbus en op de bus vanochtend Prem Radek Prem. Goedemorgen. Nou ja, zo goed is de borgold niet door mijn Wat is er ah, aan de hand dan? Ja, ik <laughs> bedoel, ik heb ik, heb echt, ik, ik werd wakker vanochtend. Ik denk van, hopelijk was het allemaal een nare droom. En oh, ja. ik ben ontzettend chagrijnig. En eigenlijk heb ik precies hier om te werken, maar ja, het moet wel. En dan moet je het slechte weer ook nog in, want het komt uit het zuiden. Ja, en ik moet ook naar het zuiden, naar Eindhoven, waar, uh, uh, uh, sorry, Lara, luisteraars bij verontschuldiging, Ik zal proberen heel enthousiast vandaag te zijn. Maar de shangri zit echt ontzettend diep. Uh, de hele zomer is echt verpest. Ik had het echt zo gezien. Nederlands, Europees, Nederland, Europees kampioen. En dan wordt die sport zomer uh, op de Radio 1 geweldig. En nu denk ik: wat doe ik in hemelsnaam nou? Ik ga naar twee vliegers, Euroglide 2012. 55 teams strijden om de titel, en dat allemaal vanaf de militaire vliegbasis in Eindhoven. Ik hoop dat ik een leuke reportage kan maken, maar bijvoorbeeld mijn verontschuldigingen als ik chagreinig en secadeurig ben, want het kost me echt heel veel moeite om enthousiast te zijn. Ik snap niet dat jullie dit kunnen doen. Lara ben je niet totaal gefrustreerd over de vreselijk. Prem, met jou ja. ook. Ik ben ook ontzettend zangerijnig, maar we moeten verder, ja toch? Ja. Ja. ja. Goed, we maken het er een derde van. Ja. Dus ik ga, ik ga we gaan weer de zweefvliegen, de schoonheid van het zweefvliegen. En vanmiddag ga ik naar een winnares, Deborah Gratenstein, die geeft les op een basisschool in Rotterdam. Daar doe ik me wel weer op. Okay. Want dat is een vrouw die door alle tegenslagen toch altijd ontzettend goed gepresteerd heeft. En als jullie zo lief hebben, ben ik het geweldig. Maar we beginnen dus met zweefvliegen. Ja, ja. en vrouwen die maken je altijd blij, ja, Prem. Ja, dat is waar, Lara. Okay. Hey, goeiedag. Dank je wel. Dag, Lara. Het is tien voor acht. Griekenland dus. Met de nieuwe democratie met haken over de sloot. Die nieuwe democratie is de grootste partij geworden. Partij van Samaras. Na de paassoc ook de meest Europees gezinde partij. Gaan we over praten met Europa-deskundige van instituut Klingendaal, Adriaan Schout. Meneer Schout, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is Europa, iedereen doet het zeer enthousiast erover, is Europa gered? Is de eurozone gered? Ja, ik zie dat iedereen heel erg blij is met de nieuwe democratie uh, en dat iedereen blij is dat Syriza niet gewonnen heeft. Uh, alsof dit goed is voor Europa. Uh, nieuwe democratie, ja, dat is de oude partij, die is misschien uh, bekend, maar het is ook uh, de partij die ervoor gezorgd heeft, of deels ervoor gezorgd heeft dat uh, Griekenland in deze situatie zit. Uh, Samaras is een leider die uh, eerst nog helemaal niet bekend stond als pro europees Hij was tegen het akkoord met de IMF en de ECB en de EU. Uh, zijn eigen partij is corrupt, heeft een grote uh, tientallen miljoenen verlies. Dus ja, of dit nou zo goed is van uh, Samaras, dat weten we niet. En ja, aan de andere kant, uh, Syriza is uh, een onbekende partij... maar het is zeker geen anti-Europese uh, partij. Griekenland is het meest pro-Europese land wat er is... en het is het meest pro-Euroland uh, wat er is. En dat had Syriza zich heus wel uh, gerealiseerd. Uh, wat nu heel erg belangrijk wordt, dat wordt natuurlijk... hoe uh, ja, gaan de onderhandelingen tussen deze partijen? Uh, willen ze eruit komen? En uh, dat geldt ook voor Europa. Europa zal mee moeten onderhandelen. En zoveel tijd is er niet, want uh, deze week moeten de eerste rekeningen alweer betaald worden aan uh, energiemaatschappijen. Ja. Uh, we mogen hopen op een soort koendersmoment waarin partijen bij elkaar komen en heel snel tot besluit komen. Maar u had liever gezien uh, dat aan het nepotisme in Griekenland een einde zou komen. en dat een nieuwe partij aan de macht zou komen, zoals Syriza, die als een soort ja, nieuwe bezem schoon zou vegen, misgaan? Ja, dat, is, dat zou natuurlijk wel mooi zijn geweest. Maar ja, misschien is Syriza wel een, een nieuwe partij... of had dat kunnen worden als het in de oppositie gedrukt wordt... dan zal het toch wel fel moeten blijven. Maar uh, ja, ik ken Grieken die zeer verstandig zijn... en die hadden eigenlijk ook wel op Syriza willen stemmen. Misschien had dat uit kunnen groeien tot een soort uh, D66. Uh, en we moeten nog afwachten wat de nieuwe democratie gaat doen... want uh, ja, daar is men toch ook wel echt van doordrongen... dat het niet meer uh, zo verder kan. En misschien wordt Samaras wel uh, veranderd... Uh, we we kunnen wel hopen op een nieuwe wind in Griekenland, in de partijen in ieder geval. Hmm, maar ook nieuwe democratie heeft al wel gezegd, ja, zo verder bezuiniging, u geeft dat net zelf ook al aan, dat kan ook niet langer. Wij moeten ook nog maar eens gaan kijken hoe we dat gaan doen in de toekomst. Zal Europa, zal de rest van de eurozone uh, toch over de brug moeten komen met, met iets voor Griekenland nu? Behalve dan ja. die lening... Ik, ja, nou, ik, ik denk dat dit wel een soort draaipunt is ook in het denken uh, van Europa. Uh, sowieso denk ik dat Griekenland, uh, ja, van een kale kip uh, kun je niet veel plukken. Dus uh, Europa zal wel water bij de wijn moeten doen. Uh, hoe stellig Nederland zich ook opstelt op dit moment. Um, het zal een draaipunt zijn, denk ik. Uh, we hebben vorige week al gezien dat Spanje niet zo ontzettend hard wordt aangepakt. Uh, ik verwacht dat Griekenland ook wel weer uh, meer uh, lucht kan krijgen. Tot nu toe heeft Europa toch wel behoorlijk aan paniekvoetbal gedaan. Elke keer was er een probleem, dan kwam er weer een nieuw pakket eisen. Dat viel dan weer tegen. Het uh, land wat in de problemen was, dat uh, viel weer tegen. Uh, zo zijn we van Griekenland al gegaan van het eerste steunpakket van 110 miljard. En toen kwam er een tweede steunpakket van 130 miljard. En er zit waarschijnlijk waarschijnlijk nu een derde aan te komen. Wat Europa eigenlijk steeds uh, nalaten te doen... is nou eens een totaalplaatje te maken van... Ja, hoe diep zijn die zwarte gaten? Wat moet er eigenlijk nu echt allemaal gebeuren? Nee. Uh, dat hebben we ook weer bij Spanje gezien. Er gaat 100 miljard in. Dat valt dan weer tegen. Binnen een paar uur is het effect verdampt. Europa moet veel realistischer worden... om te kijken wat is nu echt nodig om uit deze crisis te komen. Goed Schout, hartelijk dank voor uw analyse. Graag naar Adriaan Schout, hoor u Europa discutter van Instituut Klinkendaal. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Het EK, verkiezingen in Egypte, Frankrijk, maar vooral Griekenland. De Nederlandse kranten moesten een duiken keus maken... welk nieuws het grootste op de voorpagina terecht kwam. De AD en de Telegraaf kiezen onder de koppen roemloos afscheid... en afgesminkt voor het verlies van Oranje. Financieel Dagblad, trouwende Volkskrant... ruimen meer plek in voor de Griekse verkiezingen. Grieken kiezen voor de euro, kopt bijvoorbeeld de Volkskrant. Ja, Griekenland en voetbal ook populair op Twitter. CDA Jack de Vries twittert... de teleurstelling over het voetbal wordt wat goed gemaakt... Door voor de uitslag van de verkiezing in Griekenland. Wellicht heeft het EK geholpen. Marcel Koning schrijft... Griekenland door, Span Portugal door, Spanje vast door. De miljardensteun heeft wel effect. Ja. Mannenhumor twittert dat Griekenland zojuist zijn plek... in de kwartfinale op Marktplaats te koop heeft gezet. <laughs> Opvallend in het Nederlands Dagblad. Met geen woord gerept over de wedstrijd van gisteravond. De Griekse verkiezingen hebben de krant nog wel weten te halen. Een aantal kranten, waaronder het AD... heeft wat zonnige foto's geplaatst van het huwelijk van prinses Carolina. Jongste dochter van prinses Irene met Albert Brenningmeijer. Prinses Trouderza in Italië met de man uit de rijke CNA-familie. Groot deel van de koninklijke familie was erbij in Florence, ook prinses uh, Mabel. Mabel was een uh, gewoon de eerste keren dat ze weer in het openbaar verscheen na het ski-ongeluk van uh, prins Frizo. Het TV Gelderland meldt dat 15 bewoners van een straat in Heelsum vannacht een paar uur zijn geëvacueerd nadat een verdacht pakketje was gevonden. Ze werden opgevangen in een rouwcentrum. Bewoners waarschuwden rond twee uur de politie nadat ze iets verdachts hadden gezien. Uit onderzoek door de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie bleek dat het pakketje geen explosieven bevatte. Bewoners konden daarom vannacht rond vijf uur weer terug naar huis. In een Zweedse dierentuin bij Stockholm is een 30-jarige verzorgster omgekomen... toen ze werd aangevallen door wolven. De vrouw werkte volgens de Zweedse krant Espressen al jaren met de wolven. Ze ging in haar eentje naar de dieren toe om het contact met de beesten goed te houden... Collega's sloegen alarm toen ze niet reageerden op radiooproepen. ze vonden uiteindelijk de dode vrouw bij de wolven. En bewoners van een plein in Tilburg komen in opstand tegen een kunstproject met levende varkens. Twee varkens krijgen ze op dat plein. En de buurtbewoners moeten de beesten dan groot brengen... waarna ze volgend jaar op een buurtbarbecue worden opgegeten. 125 bewoners zijn bang voor stank en ongedierte... en denken niet voor de beesten te kunnen zorgen. En ook vragen ze zich af wat die dieren in de stad te zoeken hebben. Een van de kunstenaars noemt het interessant dat Buurtbewoners beginnen over dierenwelzijn. Juist in Noord-Brabant leven varkens in vreselijke omstandigheden in stallen, zegt hij het AD. Na acht uur meer over Griekenland, ook meer over Oranje natuurlijk, maar vooral over Griekenland hebben we het laatste nieuws vanuit Griekenland. Krijgt u van Connie Kees, onze correspondent Joris van der Kerkhoff, onze verslaggever, is daar om reportages te maken. En we praten erover door, over de economische gevolgen van uh, de Griekse keuze met Ivo Arnold en hij is Econome.